3 uur. Gertu Kluuk, pardon, Masjuna. Koerdische strijders in Syrië hebben de afgelopen tijd veel dorpen heroverd op de Islamitische staat. Dat gebeurde rond de grensplaats Kobani. Zeker 163 dorpen zijn nu in handen van de Koerden, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. IS had het lang voor het zeggen in Kobani. Met hulp van luchtaanvallen van de internationale coalitie wisten de Koerden de stad vorige week weer in te nemen. Bij een opmars krijgen ze steun van Peshmerga, Koerdische strijders uit Irak. De onrust onder bewoners van Terschelling over mogelijke gaswinning bij het eiland is voorbarig, zegt Tulip Oil, bedrijf dat het gasveld aan wil boren. Volgens het bedrijf wordt er eerst nog uitgewerkt bekeken wat de milieugevolgen zouden zijn van gaswinning bij Terschelling en krijgen ook de bewoners nog inspraak. Gisteren was er een demonstratie van verontruste burgers. Italië staat klaar om militair in te grijpen in Libië en wacht alleen nog op een VN-resolutie die het mogelijk maakt om militairen te sturen. Italianen die nog in Libië zijn worden opgeroepen om het land te verlaten. De Italiaanse regering maakt zich grote zorgen over de situatie in Libië... vooral over de opmars van jihadistische strijders in het noorden van het land. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken... wordt Italië bedreigd door de situatie op maar 200 zeemijl afstand. Ook maken de Italianen zich zorgen over de toenemende vluchtelingenstroom. Op het WK afstand in Heerenveen heeft zijn Kramer goud gewonnen. Het was voor Kramer de zesde medaille op deze afstand. Kramer reed een tijd van 6.09.65... Dat is de snelste tijd die ooit op een laaglandbaan is gereden. De tweede en de derde plaats waren ook voor Nederland. Jorrit Bergsma werd tweede en Douwe de Vries derde. Het weer geregeld zon, maar in het zuiden kan motregen vallen. Het is ongeveer 10 graden morgen. Vooral in het zuiden weer kans op lichte neerslag. Verder geregeld zon en het wordt dan 5 tot 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 Gouda, Hoek van Holland, bij de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer. De weg is wel weer vrij inmiddels. Tot zover de verkeer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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. Ben met, met nu Zandvoort op zaterdag.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 Een plaatje speciaal voor deze 14e februari Valentijnsdag, de De Carly Simon en Joris Sovein. Ja, we zijn toch nog een beetje in de carnaval. Hè? Met deze van Lodewijk van Avenstad En van Riksdag Kerel. Ik het nog heel goed, raken. Verrek zegt er yeah. Nog altijd aan de rol Zit je baan nog op de baan? Build jezelf nog ik Iets met ballen, ja, dan de winkel dan Dat je in mijn limousine. Wat jij op die nacht hebt gemaakt. Je gratis advies. Nou, ik doe me heus niet zo lullig. Als ik een je waar liefst bij je ga. Eens bij ons bent geweest. Een vriendje van mij, oh, psychiater, zegt dat alcohol alles geneest. Oh, zeg jij ervan? Vrijheid, zeg ik al? nog altijd de rol Zit je pa nog op op de waterkanarieën? Speelt je zus nog? Ja, ben van die ballen, ja. Kom ik nog wel? Jano ontmoet Waar heb ik dat toch aan verdiend? Want er is toch niks mooiers op deze aarde dan een goed gesprek met de echte vriend. Ja. Je weet wel voor uh, wie we deze plaat rijdt, hè Albert-Jan? Hey Leo. Ja, Leo. Rexha, ben jij het? Leo, hij was speciaal voor jou. Je hoorde verrek zeg. ben jij uit. De ziel van uh, Lodewijk van staat. Het is 16 over 3. Ja, de carnavals in de valentijns van Zandvoort op zaterdag. Maar carnaval heeft het uh, tot nu toe overwonnen. Ja, dat krijg je, hè. De heren van de carnaval zitten nu in de studio, dus. Daar ontkomen wij niet aan, uh, Albert-Jan. Ja, nee, dat klopt.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 I did. <laughs> Ja, de heren van het uh, carnaval van vanavond die hebben de studio inmiddels verlaten. Dus uh, de rust is weer gekeerd, uh, Albert-Jan. Ja, ja. ja, ze zeiden dat ze weg moesten omdat ze nog moesten opbouwen. Nou, ja, ken ik, je dat? Ze moesten gewoon bier proeven, hoor. Precies. Kijken of het uh, op temperatuur is. Nou? Hey, er is uh, trouwens weer een uh, strandpalfiljoon van eigenaar gewisseld. Klopt, onder het kopje Zo Vader, Zo Zoon. In januari is strandpalfiljoon 19 in andere handen overgegaan. Ondernemer Bram Molenaar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 Vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd en uh, een succesvol seizoen toegewenst. Is wat anders dan alaf, hè? Ahoy! Ahoy! Ahoy! Ahoy, alaf. Hier is uh, Aaron Sjoepa!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 Deze expositie Holland Casino Zandvoort in het Zandvoortsmuseum aan het Zwaluweestraat nummer 1. Nou en vanmiddag, ja we hebben het er uh, vanmiddag ook wel even over gehad. Vanmiddag is het weer tijd voor jazz aan zee en daarvoor gaan we naar Thalassa. En wel het uh, Jutters gedeelte en wellicht ook uh, de grote zaal erbij te betrekken. Want er wordt ook een plateau d'amour geserveerd. Dat allemaal in Thalassa en het begint om 6 uur en uh, de jazz gebeuren eindigt om 9 uur.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 tot zover. Zo, dat was weer een hele mondvol, vol Albert-Jan. Neem even een slokje water. En dan heb je het maar over twee weekenden. Zo is het. Genoeg te doen hier in Zandvoort. En wil je de evenementen nalezen? Download dan bijvoorbeeld de CFM app. Gratis verkrijgbaar in de Play Store en in de App Store. Buiten het laatste nieuws uit Zandvoort ook de evenementen. Dat staat naast elkaar op de app. Dus download hem in de Play of de App Store. De CFM Zandvoort. Hij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 your Is zeker al, wij waren van de week niet bij die uh, première van die film, hè? En mochten, the Shades of Grey. Wij mochten daar niet heen, hè? Nee, Ladies night, Ladies only. Door de Eddie Golding uit de film Love Me Like You Do. Tot zover, alweer, uur twee van uh, dit programma. Soft op zaterdag zometeen naar het nieuws weer. Van 4 uh, uur zijn we er nog 1 uh, uur lang met onder meer de vaste items. Zo, er zijn dier van de week en gedicht van de dag.